Onderzoekers zouden hun promotieonderzoek niet alleen op de universiteit moeten doen, maar ook bij bedrijven. Staatssecretaris Dekker stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor promovendi bij commerciële ondernemingen. Nu worden onderzoekers nog te vaak beoordeeld op hun aantal publicaties, zegt Dekker. Hij vindt dat er meer moet worden gekeken naar hoe het onderzoek in de praktijk kan worden gebruikt. Ook komt er een prijs voor wetenschappers van wie het onderzoek praktisch toepasbaar is.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 De aardbevingen van gisteren in Italië hebben zeker één leven geëist. De man van 82 stierf toen het dak van zijn huis instortte. Zeker drie mensen worden nog vermist. Ze logeerden in een hotel dat door een lawine werd bedolven. Hulpdiensten proberen dat hotel te bereiken, maar dat is moeilijk door het dikke pak sneeuw. Het weer in het noorden bewolkt, in de zuidelijke helft zonnig en droog. En vanmiddag komt de temperatuur iets boven het vriespunt. Morgen en zaterdag weinig verandering. Dit was het. DFM.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 Maar je weet hoe het is En als je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 Die is net terug van vakantie. Juist, klopt, ja. ja. ja je hebt hem gezien? Ja, ik sprak hem. <laughs> ja, Daarom dacht ja, ik, zal ja, even vragen. Ja, ja, ja. Dus hij wordt schaduwraadslid. Ja, dus uh, aankomend anderhalf jaar zullen hij minder op vakantie kunnen. En jij, <laughs> ja, jij hebt ook ja. een schaduwraadslid? Ja, twee. Twee. Wie? Ja. Sanne Col en Henkeur. En zijn er goede? Dat zijn goede, jouwe. Ja, en uh, als je nu kijkt naar de komende veertien maanden. Ja. Dan komen de verkiezingen eraan. Ja. Ja, dan, uh, gaan ga, de, ga je ga, door? Ja, ik uh, ga nog uh, één periode wil ik doorgaan. En daarna wil ik het echt naar jongeren overlaten, want dan ben ik 65 ja. en dan vind ik het wel uh, genoeg. Oké, okay, maar het ligt, voor dan, het nee. ligt nu vast, zoals Zandvoort het gaat door. Ja. Nee, omdat ik in de afgelopen uh, maanden. Uh, nou dat je dus, ja, we, iets gehoord hebt van Suzanne Vond. Nou, meestal je, deden je, we het gezamenlijk met de PvdA. Nou, dat, ja, gaan, we, ja, nou, uh, ik, dat gaan we wel anders insteken nu. Ik hoorde van ja, wij denken hetzelfde over als de Partij van de Arbeid.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 de ambulance en, na, moet de in de brandweerkazerne komen. Ja. Nou, nu nou ja, we het daarover ik, ik, ik hebben... Nou kan we ik kan zo nog een zootje noemen. Ja, nu we het daarover hebben... Uh, uh, in ieder geval uh, voor de zomermaanden uh, is het uh, zo goed als uh, geregeld. He? Uh, afgelopen uh, week uh, was de VRK, of de ambulance... Uh, ja.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 in ja. Benny... eerste instantie een paar jaar geleden niet, eigenlijk. Ben je niet bang dat Zandvoorten zich daarvoor afstraffen bij de verkiezingen? Nee, nee, als je goed met je verhaal komt, dan begrijpen ze het. Ik, ik, ik spreek wel eens mensen in het dorp, die vragen erom en dan leg ik het uit.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 Niet. Ja, maar ik denk dat het de hele politieke stelsel over, over een jaar of twintig heel anders is. Ja, Hoe weet ik niet, maar het zal anders worden, want zo kan het niet. Als je nu al ziet de landelijke politieke partijen, 81 de politieke partijen verschillende, ja zo, zo kan het niet verder gaan. Dat is veel, veel te veel. Maar dat geldt ook voor een gemeenteraad. Dus, ja, nou, dat is wel. Dat, dat, dat zal heus wel, uh, denk ik, de komende, nou ja, misschien over een jaar of twintig, het heel anders uh, gaan dan uh, wat we nu gewend zijn. Ik een, denk ook dat het moet. moet mee, ook de politiek moet mee met zijn tijd. Nu hebben we een nieuw college, ja. sinds afgelopen donderdag. Ja, vier wethouders. Nou, dat is niet uniek. Dat is in mijn tijd ook een keer gebeurd. Ja, weet ik. Dus Niks uh, mis mee. Dus, dus alleen maar goed ja. hard werken, mouwen opstropen en de tegenaan. Juist. Dus dat, is dat belangrijk. dat ondersteun je, je volledig. Ja. Daar ja. gaan we uh, zo ook op afrekenen. Hoe wij dat doen.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 Dan zullen we daar verder een besluit in nemen. En, en even kijken. Ik, ik heb nog een vraag over parkeren. Dat speelt natuurlijk, elke verkiezing speelt dat mee. Ja. En um, jij bent dus hierbij betrokken geweest. Ik vind uh, parkeren moet je aan de burgers overlaten. Hebben de burgers een probleem? Ga je kijken en dan probeer je met de burgers uh, uit te komen hoe nu, wat gaan we doen? Maar wat is jouw eigen standpunt daarover? Ik heb er geen standpunt in, dat dus laat ik aan de burger over. Die standpunt is belangrijk. Mijn standpunt is helemaal daarin niet belangrijk. Duidelijk. Als een burger zegt, wij willen een vergunning, vind ik het best, een vergunning. Duidelijk. Um. En, en, en, en, en dat moet veel meer gebeuren. Je moet eens een keer goed naar de burger luisteren. En mijn, ja, die moeten veel meer betrokken raken. Niet alleen maar uh, met verkiezingen, maar ook buiten. En je vertoont je dan ook overal? Ik kom overal. Zoveel mogelijk.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 En dan gaan we de lijst opmaken. Je maakt me toch niet wijs dat je niet weet hoeveel leden er nee, zijn? Weet ik niet. Nee, echt niet. Echt, dat bemoeit me niet mee. Heb je geen ledenvergadering dan? Ja, maar bemoei bemoeit me niet mee. Verder. Nee, dat is de secretaris die zorgt van... Uh, Willem, je hebt een ledenvergadering. Nee, ledenvergadering. Wij een ledenvergadering. ledenvergadering ja, maar je... Weet, weet je wat het is? Hoeveel mensen komen er dan? Uh, uh, een stuk of uh, vijf, zes. En uh, uh, wij hebben meerdere leden. Alleen dat zijn uh, uh, slaapleden. Laten we dat zomaar uitleggen. Uh, Oké. Okay. Hey, die willen eigenlijk... Uh, die ondersteunen ons wel, maar die willen er verder niks mee te maken hebben hoe en wat, en uh, zus. En uh, dat, uh, ja. Ja, dat is in de hele Londen zo. Dat is met uh, landelijke politieke partijen ook. Ja, maar daar heb je Nee, geen... ervan... nee, nee. Je nee, bent nee, de maar... plaatselijke lokaal Ja, maar dat werkt allemaal hetzelfde. Maar het, het verbaast mij dat je als voorzitter niet weet hoeveel leden... Nee, zeker ik u leden nee, nee, hebt. Nee, dat weet ik niet precies. Echt niet. Je moet toch contact hmm. houden met je achterban. Ja, nee, die, die, die, daar, daar, ik heb dan een ledenvergadering. Dan komen ze. Vijf. S vijf, zes. Maar six. je hebt meer kiezers. Ja, tuurlijk. Maar hoeveel precies, weet ik echt niet. Ik denk mis, misschien een stuk of vijftien, zestien. Voor lokale partijen is dat veel. Het valt me tegen, hoor, dat je dat niet zo spontaan kan zeggen. Dat... Nou, 15-16, zo ongeveer. Daar daalt trend. Ik weet niet precies Is, is Daniel Leffers nog steeds penningmeester? Ja. Ja, dat is volgens de, de website die er ja, overigens Keur, zeer, uh, commissaris, zeer, aantrekkelijk, uh, zeer aantrekkelijk en goed uitziet. Complimenten oh, dankjewel. Ja, nou ik uh, kijk veel websites ja. van politieke partijen en die van jullie ziet er echt verbluffend goed uit. Dankjewel. Dat, uh, ik, kan ik zal aanraden. het doorgeven aan Henk Keur. Ik kan ja, iedereen aanraden om die te bekijken, want het is echt mooi. Ja, socialzonver.nl. En, en, ja, en het wordt ook continu bijgehouden. Ja, ja. Zo continu accuwe. elke dag. Ja. Zoveel mogelijk.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 But somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say. Beautiful people, we share the same bed. natuurlijk de heerlijke muziek van Beautiful People van Melanie. Nog echt een jeugdvriendinnetje, want ik kijk altijd naar erop, want het is wel een tijdje geleden. Maar Beautiful People, en dat sluit zo mooi aan bij het volgende onderwerp, de verbeelding in Zandvoort. Uh, tegenover mij zit Ramon de Munk, zeg ik het goed? Ja, dat zegt u helemaal goed, Ach, klopt. Zo, ik heet Pieter hoor. Ja, zo, zo ben ik bekend hier in Zandvoort. En uh, als ik dan praat over de verbeelding in Zandvoort, want het is een project dat al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 Uh, ons team je, je, je doet het niet alleen, nee, zeker je hebt een niet. heel team van mensen om je heen. Ja, het team bestaat uit uh, drie jobcoaches. één uh, werkbegeleider die bij het buurtbedrijf het productiewerk begeleidt. een coördinator uh, die vanuit paswerk uh, de structuren uh, regelt. Uh, dus op dit moment bestaat ons team uit uh, deze mensen. En jij zit uh, vast in Zandvoort? Ja, wij zitten vast in Zandvoort uh, bij het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 Ik zou zeggen, ga naar de website. Want daar staat uitgebreide gegevens op. Juist. Daar staan ook de telefoonnummers en dergelijke. Alles staat erop. Ja. Dus ga naar de website. Uh, en dan kunt u alles terugvinden over de verbeelding. Aan elkaar geschreven. En dan een streepje zondvoort.nl Ja, dat klopt. En uh, Facebook is mogelijk. Uh, u kunt e-mailen. Uh, en u kunt bellen. Ik ga het nog een keer noemen. In Zandvoort...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 Paar maanden ja, ja, ja. we ja, horen natuurlijk, Christina Acuniera. Uh, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Denk het wel, met Hurt. En uh, voor mij zit als laatste gast deze morgen uh, mijn grote vriend Hans Rijmers. Want uh, morgen hebben we weer jazz in de kocht. Yes, sir. Ja, uh, eventjes voor de duidelijkheid: het begint om half uh, nee om half drie. Ja.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 De kocht, wat krijgen we morgen? Te ja, nee, voordat we gaan eten... Uh, ja, wat we krijgt, krijgt iedereen nog even een uh, fantastisch jazzconcert... Uh, door do do de trots geduwd. Schiet maar los. Ja, <laughs> ja, ja. Die krijgen ja, we morgen. Uh, uh, Deborah Carter. En, en Die is vaker hier geweest. Hè? Twee keer. Dit wordt de derde keer, denk ik. Um, even herhalen. Drie keer geweest. In 2006, 2010, 2015. Drie keer geweest? Drie keer al. Oh, ja. Okay. Ja, ik heb de historie uh, op de ja, site je, niet je, nagekeken. Je, maar dat wel. doe jij wel. Ja, nee, ja. Ik ben je zeer...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 Nee. Oh. nee. Weet je hoeveel jazzmuzikanten er in Europa rondlopen? Okay. Ik weet het niet. Ik, ik weet er een hoop, maar godzijdank niet allemaal. Nee. Maar... Kijk, zij, zij heeft, is ongelooflijk veelzijdig. Uh, heeft uh, albums gemaakt, uh, tributes naar uh, Duke Ellington en naar de Beatles. En fantastische uh, album. Moeten mensen maar eens even googelen: uh, Day Tripper, de, de tribute naar de Beatles. Daar heeft ze de Beatle nummers verjest, zeg maar. En heel erg mooi, heel knap. Heel mooi gedaan. Waarschijnlijk is waarschijnlijk zoals ze morgen daar ook iets uitzien. Ja, geen idee. Geen idee. Ik, ik ken de spellijst ook niet. Nee. Uh, weet ik niet. Uh, zal ongetwijfeld dat nummers uh, gaan doen van uh, Elephant Child, vermoed ik. Het uh, American uh, Songboek. Uh, kortom, uh, een buitengewoon zwingende middag.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 Hmm. Hoeveel jaar doe je dat? Nou, ook. Oh, dat weet ik niet precies. Dat weet, ik, dat weet ik niet precies. Nou, eh. nou Willem Paap weet het ook niet. Ik weet het ook niet. <laughs> Kom op, man. Maar, maar nee, nee, je we bent we wel een jaren bezig. Ja, we hebben de stichting. Uh, Erik is natuurlijk begonnen. Ja. Uh, Toen de tijd van de stinkende emmer hier naartoe. Omdat hij vond van er te veel tussendoor gepraat en uh, dat wil ik niet meer. Volkomen terecht. Heel veel luisteraars. De stinkende emmer is het wapen van Kennemerland. Ik het wapen van Kenmerland. Ja. ja, aan de ramplaan daar uh, aan het eind. Hè, ja. Waar je het weiland in rijdt. Ja. En.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 En zo wordt iedereen keurig betaald. Ja, en als de een die krijgt dan wat meer dan de andere solist. Maar de, goed, dat heeft ook alles te maken met bekendheid en, en dat soort dingen. Ik bedoel, we gaan niet zoals de, de, de, de kroegpaas nee, in Amsterdam kan je, kan je doen. Niet doen van, je, van je krijgt Nee, nee, nee, niet zwart. Maar je krijgt, ja, of maar goed. Je krijgt 75 kan je, euro kan je niet maken. Op, op een avond. En, en, ik, en, en dan moet je zelf 40, 40 euro per keer betalen. Ja, en ik, ik bedoel, daar je... gaat nergens over. Dat nou, ga gaan we niet doen. Nou krijg je... Wat, wat,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 Je hebt ook de rest van het programma al voor de komende maanden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja zeker. Uh, februari Edwin Rutte. Zo. Dus daar. Uh, dus ook niet tenminste. Nee, maar die is ook één uh, of twee keer tot nu toe ja, geweest, ja, ja, ja, denk ja, ik. Ja. Dus de, de fantastische jazzzanger. Ja. Daar Zijn we heel blij mee. Uh, dan in uh, maart uh, het trio van uh, Johan en Clement.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 daar in de buurt, ik weet niet precies welke zaal... met Fris Landersberg en Edwin Cossilius... die toen de tijd ook met z'n allen... voor die tijd voordat hij ziek werd hebben opgetreden. Dus dat is een fantastisch eindconcert in mei. Het, het, het wordt heel, wordt het heel bijzonder. We moeten dat in hun agenda gaan noteren. Nou, zo, alles. Je hebt alles, ja. Alles oh. noteren. Want het is allemaal succesvol <laughs> wat jij hebt. Nou ja, ik, ik, ik kijk op de site. www.jazzisandvoort.nl ja. Daar staat alles op. Kijk. En we zijn alweer uh, toch maar, een beetje aan het voorbereiden. We beginnen voor met het. morgen. Ja. Morgenmiddag. Het concert begint om... Half drie. Half drie.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 Nou, uh, we hebben net genoemd uh, morgen tussen het grote concert. Tot en met 15 februari is er een expositie van schilderijen van de Ria Breewijk bij Pluspunt. Uh, 15 januari, dat is dus, uh, dat is dus morgen. De 7e editie van Defrost Amulgar New Year's Surf. Nou ja, ze hebben in ieder geval wind. Uh, bij de watersportvereniging Zandvoort van 9 tot 8 uur.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 Niet gepost, de buurman kwaad, de gelachkamer nog dicht. Geen voer voor de marmot en de papegaaien. sleutel weg, de voerder dicht, dus kan ik alleen maar naar je raaien Alles loopt mis vandaag een nieuw mens om me gemind een verhaal van het lachen een nieuw gezicht een nieuwe droom, die nu al onrust gaat zaaien.